Hij tekende vandaag een akkoord met de zorgondernemers. Volgens Van Rijn draait het akkoord niet alleen om extra geld... maar krijgen wijkverpleegkundigen ook meer vrijheid om hun vak uit te oefenen. Nederlanders hebben een dubbele houding ten opzichte van discriminatie... concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Aan de ene kant wordt discriminatie ervaren als een groot maatschappelijk probleem... maar aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen... Discriminatie speelt relatief vaak in Nederland, zegt het SCP. In Europa geven alleen mensen in Frankrijk, Engeland en Zweden vaker aan dat discriminatie er voorkomt. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat er meer discriminatie is dan twintig jaar geleden. Mogelijk doordat minderheden zichtbaarder zijn, zeggen ze. En Chili staat in de finale van de Confederations Cup. De Chileense voetballers versloegen in de halve finale Portugal.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 ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amselveen. Tussen knooppunt Meer en Uitgeest 9 kilometer file met drie kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden bij Uitgeest, is één reis ook dicht. Op de A20, hoek van Holland in de richting Gouda. Er staat tussen Rotterdam Centrum en kloppen te de Brechtseplein 3 kilometer file. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. Tot zover de verkeersin. Voor... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Is de zomer van ZFM met, met. nu? Goedemorgen antwoord. <totstuk>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 Henk, Sociaal Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met Willem? Nee. Ja, gaat, uh, hij moet even rustig handdoen. Hij is geen 18 meer. Dus, het uh... was even nee. schrikken, hè? Nee. even schrikken, hè? Ja, dat is uh, met alles. Dus, uh... Maar ja, hij moet even rustig handdoen. Okay, nou, en nee, niet dan. te veel, uh, weer, niet weer, te veel aan zijn hoofd. Nou, nee. voor ben ik, het. Dus... Ja, ehm... Nou, um... Wij doen dit in, in twee etappes. Hè. Tegen de tijd dat het zover is dat de gemeenteraadsviesingen zijn, komen jullie hier nog een keer met een uh, ja. partijlijst en een kieslijst. En wat jullie allemaal willen en zo. Jullie we zijn helemaal de de klaar. He, hoor. Van, de, van de politieke partijen. Ja, we hebben hem al, al klaar hoor. De... Jullie hebben we al klaar. Oh, oh. Alles ligt oh. al klaar. Dan zijn jullie uh, de eerste, uh, misschien de tweede. CDA die liet ook al doorschemen dat ze heel erg ver waren. Nee, we hebben hem al klaar. Ja. Maar dat is, uh, dat is niet zo moeilijk hoor. <laughs> Nee, maar daar, ja, daar gaan we het misschien straks toch wel even over hebben dan. Nou, uh, je, krijgt, je krijgt toch niet zoveel te horen van hoor. <laughs> ja. Want er zijn je, altijd mensen die het zelf niet kunnen verzinnen. Dat, ben, ben je bang dat dat weggekaapt gaat worden? Nou, we hebben het al eerder meegemaakt. Ja, ja. ja. Ben je dat nou? Ja. Nou, hadden we het op de website gezet. En vervolgens zie je ja. jou, je, je ja, eigen punt terug in. Hé, hey, dat <laughs> komt wel <laughs> bekend voor. Uh, die komt wel bekend voor? Dat, dat komt wel bekend voor. Alleen een paar woordjes veranderd. Ja, dat kan. Ja. Uh, maar ja, het blijft natuurlijk... Uh, ja, nee, het is niet leuk om... Het is niet gepast om uh, dingen Juist. te stelen van iemand anders. Nou stelen, het is gewoon even verlenen. Ja, nou ja, verlenen. Dat, dat is ook niet netjes. Nee. De hey, afgelopen uh, raadsperiode ja. uh, is van alles gebeurd. Mm -hmm. um, uh, het, het, het, het college is uh, weggegaan in die tijd. Hoe staat uh, Sociaal voor daar tegenover? Wat er toen allemaal gebeurd is? Uh, ja, kijk, wat er is gebeurd, is nooit, wat er is gebeurd is nooit leuk.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 de dus mensen kunnen het lezen. Als wij iets hebben, dan gaan we daar vragen over stellen. En als dus de mensen die lezen dat als je op de website kijkt bij ons, voor sociaalzond.nl als je daar kijkt. We ongeveer tussen de 11 en de 1200 bezoekers per maand. Dat is veel, dus we he? kijken. Dus nee, het wordt, wordt bezocht. Nou, ik hoor inderdaad in, uh, in het dorp dat jullie website een van de betere is en ook actueel is. Ja, elke dag hou ik hem bij. Jij bent de betere? Ja, beste? ik ben degene die het Ui, allemaal in, in orde houdt. Als er iets is, dan zet ik het erop. Ja. Kijk, ook als het een andere partij. Als het belangrijk is en wat wij, waar wij van vinden. Het is een goed plan. Waarom zijn wij? Om dat niet te vermelden dan. Ja. Dus je kan alles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 En dat is hetzelfde als in de raad. Gewoon normaal met elkaar praten, dat doen we ook. We praten met iedereen. Elkaar respecteren. En als het ook, goed he? gaat, ja. en het is een goed plan, wie zijn wij om dat tegen te houden? Ja. Nee, uh, uh, ik heb het al eens eerder herhaald. Uh, tegen de tijd dat het januari, februari, maart is uh, voor de verkiezingen... Uh, ...zeggen alle partijen, wij gaan samen van Zandvoort wat moois maken. Kijk, en dan tot mijn stomme verbazing is het uh, juli en dan beginnen er al wat uh, pootjes afgezaagd te worden. Ja, maar waarom? En Leg mij ja, naar nou, de dat, nou, dat kan ik dus nee, niet kijk, rijmen. Kijk, en dat is dus waar wij dus voor staan. Als wij iets hebben, dan gaan we naar een ander toe. En joh, wat vind je ervan? En hetzelfde in mijn portefeuille, zoals we dat noemen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 Want als jij je stukken leest en je hebt alles doorgenomen, dan weet je waar het over gaat. Dus hetzelfde met mij met de brandweer, kom niet meer dingen over de brandweer, want dan word ik kriegelig. <lacht> ja, we hebben, ik weet nog heel goed, jij had blinde kunstig in, in de uitzending, ging over brandputjes. Ja. Hij zei van nou Henk, ik heb over brandkranen, nou brandputjes, nee het is er iets je, je huis zal in de brand staan. En als, die, en als die brandkranen niet in orde zijn, dan heb je een probleem. Ja, ja, dan kan je niet en blikken. het veld is nu met die, met die uh, watertankwagens. Ja. Waarom moeten wij watertankwagens aanschaffen terwijl die een het, het systeem ligt? Ja, ik heb toch begrepen dat, uh, en dan kom ik even terug op die puntjes, dat die dicht gaan. Ja, maar waarom moeten die dicht dan?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 Is nou, het VK geld? Of, uh, nou, nee, het is geen VK. De gemeente die is daar verantwoordelijk voor. Maar dus is geld, waarom is de gemeente dan uh, toch naar die watertanks gegaan? Ja, uh, dat is dus. daar gaan we weer. Het is het onderhoud daarvan. Ja, dat begrijp ik. Maar nee, de maar raad neemt. de dan raad neemt wel dat... iemand vragen Als jij het een bedrijf die vraag stuurt. dan wordt er ook niets gedaan hoor. Als jij niet betaalt. dan zegt die geen. Nee, ja, dat, dat, dat ben ik niet eens. Maar de raad kan toch gewoon zeggen wij willen die putten. Wat denk je dat ik gedaan heb?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 Probeert ze het maar uit te leggen. Maar dat is het weer. Wat daarboven zit in die kantoren. Die, die bepalen het. Ja. Die bepalen het en niet de mensen op de werkvloer, ja, die kunnen roepen en die hebben kunnen klagen. Nee, ik heb het even niet. Ik heb tussen het kantoor en de werkvloer Daartussen zit volgens mij de gemeenteraad. En ja? als, de, als de gemeenteraad zegt wij willen die putten, dan blijven die putten. Ja. Nou, uh, wat denk je wat ik ga doen met allemaal continu? Ik ah, dus, blijf er maar voor. Dus, ik, het, is dus het, is, voorbij, dus het is nog niet voorbij, hoor. Dus het is nog niet voorbij. Nee, oh okay. nee, ik blijf zo lang doorgaan dat we. Dat is heel goed. Nou ja, we, we zien vandaag morgen zelf wel het raadsvoorstel uh, <laughs> voorbijkomen over de brandputten, neem ik aan. Oh ja, dat komt nog zeker aan de orde. Okay. En uh, gaat dit mannetje gaat toch zeker in de zo te laten Misschien is het wel een uh, verkiezingsitem. Nou, maar dat hoeft er niet. Maar, kijk, daar gaan we weer. Weet je? Het mo waarom moet het een verkiezings zijn? Laten we nou eens een keer met z'n allen keer naar elkaar luisteren. Ja, maar blijkbaar werkt dat niet. Ja, uh, denk je dat in het verkiezingsprogramma nou wel geluisterd wordt? Dat weet ik niet. Ik, er zijn mensen, kijk maar in Den Haag, ze beloven van alles, maar als het erop aankomt, als ze gekozen zijn, dan is het uh, toel ik bepaalde ja, zijn ja, regels. Dat hopen wij niet dat dat in Zandvoort gaat nee, gebeuren. dat hopen wij dus ook. Ja. Iedereen hoopt dat. Ja. Ja.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 Huh? Hoe bedoel je? Nou, er zijn een paar partijen die zeiden van nou laten we het na de verkiezingen doen. Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, we zijn er nu mee bezig ja, ja, ja. en we willen het er nu af hebben en we willen ja, nu resultaat zien. Die hadden dus wel een verkiezingsuitend van willen. Ja, stip hem door. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Maar dan gaat het weer een tijd overheen.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 Je weet hoe Willem is, dat is groen uh, man. <totstukken> groen, groen, groen. <totstukken> Nog meer kijk, groen. <totstukken> nou ja, het moet in de orde zijn. En, uh, nou ja, samen met, uh, uh, en met de wethouder van PvdA. dat doet hij hartstikke goed. Uh, Gelieerd zijn. Ja. En die heeft in zijn portefeuille groen. Dan heb je toch een aantal dingen voor mij gekomen die groen gaan worden? Nou ja, ja, ja. Uh, Willem die uh, zit er wel achteraan ja. hoor. Dat is uh, kun je wel aan hem overlaten. Dus uh, nou ja, ik ze het met de zorg en dat soort dingen. Dat, uh, kijk, mijn portefeuille is openbare over veiligheid. Dat soort dingen. En Willem, iedereen heeft zijn eigen portefeuille ja. uh, Vind jij dat zandvoort veilig is? Ja. ja. Alleen de mensen maken het zelf een beetje onveilig. Als we doen. En, oh, en als is, mensen ja, het onveilig gaan maken, moet je dan een steviger handhaven? Ja, maar je, je, we kunnen alles willen. Alleen laten we dat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 Oh, maar dat is vervelend. Dat is heel vervelend als, als jij daar in, in dat beroep zit. Ja, is dat, dat heel is heel vervelend. vervelend. Blijft het politiebureau eigenlijk? Sorry? Blijft het politiebureau ja. eigenlijk wel? Ja? Nee. ja, want het is nauwe Heemsteden en alles zit hier ook. Gelukkig blijft Heem. dat wel en wordt ja. geclusterd in, uh, in een soort uh, Kenmerland-dingetje. Ja. Um, ik denk ook niet dat wij zonder zouden kunnen met al die toeristen nee, in het dorp. Nee, nee. nee dat kan en met De, de toename het... is natuurlijk uh, gigantisch in, in de zomer. En dan heb je een en politie en meer in het dorp nodig. Dus ik denk niet dat ja kan. Vroeger waren we wel opleidingsdorven. Uh, nou, ja, had je dat de ja. En die jongens die zeiden naar dat is uh, ja. Dus, uh... ja, ik heb pas nog een foto gezien van allerlei marcherende lui. de overweg. Ja, ze hadden daar, ja, die ja, die zat daar uit. ook bij. Ja. Uh... Hey, de komende verkiezingen uh, gaan er waarschijnlijk twee partijen bijkomen. Yep. Ja. Um, dat gaat nog meer versplinteringen geven. Jullie hebben nu uh, één zetel. Het um, we gaan deze zijn. Zeg je? We dus zullen wel aanwezig zijn. Ja zeker met, daar gaan we vanuit uh, uh, uh, uh, in, in de aanloop tot um, die zekerheid moet je niet in twijfel trekken, maar uh -huh. dan kan je natuurlijk wel even kijken dat jullie uh, uh, zitten op de restzetel. Die... Ja, die daar gaat La, verder niet. Om, maar kiezen, die maar de kiezen nou eens bepalen wie waar gaat zitten. Dat ben ik met je eens, wat? maar dan moet je een zetel, als je het nu zegt, moet je een zetel op volle vol steken krijgen, niet een restzetel. Nee, maar wij hebben nu... Dat is niet wij, wat de kiezer bepaald. Nee, maar wij hebben nu... Willem die zit daar vol. Ja. De Afgelopen vier jaar hadden wij. Een resthetel. Ja. Nee, geen resthetel. Nee, dat is niet waar wat je zegt. Okay, Willem staat dus nu, Willem zat voor het eerst daar vol, zeg maar. Maar we gaan ervan uit, wat de kiezer zometeen die gaat kijken van wat is wel, wat hebben die gepresteerd en wat hebben ze niet gepresteerd. Als je landelijk gaat kijken, de landelijke partijen die hier zitten, ja, als die iets willen, die proberen iets voor elkaar te krijgen. Maar je kent als de landelijke of in Den Haag zeggen van we doen het niet, dan gebeurt het niet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 Goed, weer terug naar die, uh, uh, de zetels. Eén uh, zetel, daar uh, hoop je zeker op. Dus ja. jullie gaan die verkiezingstrijd in. Nou. Um, het vermoeden reist dat de PVV twee zetels krijgt. Als je ziet wat er uh, landelijk gestemd is. Wacht, dus dat... Dan heb je uh, GroenLinks. Ja. Die uh, landelijk zeer goed gescoord heeft. Ja. En nu met uh, drie jongelui uh, bezig is. Um, ja.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 Nou, omdat zij ook uh, uh, dorpse politiek willen bedrijven. Ja? Nou, dat mag dan toch? Nou, dus, zij zullen, dus maar, waarschijnlijk, ja, maar uh, de... zij zullen waarschijnlijk een zetel krijgen. Ja, maar dan gaan we weer over, het, over asielzoekers en dat soort dingen allemaal. Weet je, dat denk ik... Nee, maar, e ja, ja, Nee, maar dan, ga, dan gaat het... Dat is landelijk. Let maar op. Dan ga, ja, landelijk. Dan gaan we weer. Het is landelijk. Waarom, waarom is hij niet gaan zitten? Ja, ik moet het landelijk. Moet ik het eerst eventjes... Daarna moet ik het even bespreken. Nou ja, om, omdat zij... Uh, uh, en dat heeft me niet wilde, dat is ook gezegd. Wij willen ook uh, in de gemeentes politiek uh, ja, gaan bedrijven. En niet alleen over dat ene punt natuurlijk. Ja, nee, maar dan moet hij toch hier zeker te spreken. Ik heb hem zelf met hem gesproken. Ja, ja, ja, ik heb met hem gesproken. En, uh, moet hij, heeft ook, hij moet inderdaad hij moet overleggen. Maar ja, dat is overleggen. de policy. We zitten hier in Zandvoort, Ben. Ja, euh, dat uh, begrijp ik wel. Maar als je een lokale partij hoeft dat niet. Nee, maar als je Zandvoortse politiek wil bedrijven, dan moet je hier gaan zitten. En als je daarvoor gaat, dan moet je daarvoor gaan. Hij heeft toegezegd dat hij hier zeer binnenkort komt. Nodig. Ja, ik ja, ja, ja. geen... ja, ja, heb geen reactie. Ja. Ja, ik heb hem gesproken. Goed. Wij zijn bijna door de tijd heen. Maar ik hoop dat je nog eens een keertje terug kan komen. Natuurlijk, dat heb ik ook in het begin gezegd. Ja, maar voor andere onderwerpen. Want er zijn ook andere dingen waar ik me eigenlijk toch wel eens een keertje een zichtje over wil doen. Want ik heb het met Gerrit ook nog eens een keer over, over het bereikbaarheidsplan. Daar zou we ook een keertje. Kom daar gerust een keer voor terug. En dan pakken we dat als een specifiek onderwerp. Want dat zijn ook dingen. Een hele grote tunnel, onderhalen door en dan zijn we klaar. Maar dat gaat het niet worden. Dat denk je zelf. <laughs> Het ik, eh, ik blijf zijn, dat Martin. een heel moeilijk onderdeel vinden, ja. omdat...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 een ring om aan halen, dat kan niet. He, dat kan niet. Nee. Dat is mogelijk, dat kan niet. Maar we gaan wel naar van Hovendorp, we zo, zo snel mogelijk, moeten we naar Heimheider toe. Kunnen fietsen? Nee, de toeristen moeten daarheen. Nee, ja, ja. Dat is, dat, is ja, dat, dat, dat, dat willen wij niet hebben. Nee, nee maar waarom moeten die, die toeristen naar Zandvoort dan? Het openbaar vervoer, alles. Weet je, ik denk bij mij, gaat daar nou eens aan beginnen? Het openbaar vervoer. Nou ja, het uh, Sociaal Zandvoort gaat daar uiteraard in mee ja. uh, praten. in dat project. En dan kan je rustig een keer uh, terugkomen. Nou graag. Ja. Uh, wetenschap met, uh, met Willem. Ja, gaat helemaal en, goed komen. En uh, wij spreken elkaar later. Bedankt. Ja, dat gaat helemaal goed uh, komen. Dank je wel, Henk. Henk. Oké, okay, joh. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kar met paard... een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets...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 It so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 de komende tijd. Gaat het van de gemeente uit, die gesprekken? Dat weten we nog allemaal niet. Ik neem aan van wel. Want jullie hebben, Kees, zeker met omwonenden gesproken, en met maquettes en al. Ja, klopt. Uh, ze blijft... reageerden nog een beetje uh, van ons uitzicht. Uh, geen kijk op de waardetoren. Uh, blijft dat zo? Die mening? Uh, dat, dat weet ik niet. We hebben uh, hele goede gesprekken gehad. Daar hebben we ook uh, onze plannen op aangepast. Uh, daar waren ze uh, heel erg blij mee. En ze hebben ook altijd gezegd, nou uh, prima, uh, deze, al deze gesprekken, maar voorlopig uh, uh, uh, uh, maken wij de keuze voor uh, AG-architecten. Een aantal mensen ook niet, hoor, maar uh, degenen die dus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 En, uh, en dan hopen we dat we tot elkaar kunnen komen. Nou is die uh, uh, de, het plan is ingetekend in het Haags Dagblad en ik zal hem waarschijnlijk ook uh, wel publiceren. Uh, deze is dit uh, maatgevend.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 Oh, nee, dat er een penthouse bovenop Maar goed, die constructie in die betonnen waterhouder ga je natuurlijk boren. Ja, klopt. En daar hebben we spelregels van meegekregen. Van nou, die gaten die moet je zo maken. En uh, dat, dat zijn de spelregels. En daar moeten we ons aan houden. Ja. En dan, dat is ook doorgerekend. Dat als je in die, uh, uh, die waterkolom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 ...zwaar overgedimensioneerd. Dus daar kunnen we heel veel mee. Nou. Ja, dus het is een dus een soort beetje bunker is het eigenlijk. Ja, dus, dus uh, ik vond het wel heel... Ja, ...je kunt je daar elke keer tegen gaan verweren... ...hoor, zulke soort opmerkingen... ...maar uh, daar is ook een einde aan. Ja, nou heeft uh, uh, het CDA ook een motie ingediend... Uh, ...dat je de watertoren liefst zo moet houden als die is... Maar dat kan toch niet? Nee, nee want dan, een, een woning heeft ramen nodig. Mm -hmm. Dus we zullen daar toch uh, gaat in moeten maken. Nu heb ik begrepen van de CDA dat die, die daar inmiddels geen problemen meer uh, mee hebben. Maar ja, uh, ja, er wordt wel een motie ingediend van hou het zo'n beetje stand zoals het is. Ja, ja maar, maar ze hebben al in die motie staat ook dat er wel, wel degelijk ramen in mogen. Dus, uh, dus er zit een behoorlijke ruimte in die motie. En uh, wij gaan daar. Uh, we, we snappen ook de essentie van de opmerkingen. Mm -hmm. En wij gaan we gaan daar ook echt mee aan de slag. Uh, dat geldt ook met, uh, met welstand. Uh, gaan we ook een afspraak maken om daar gewoon op een, op een in harmonie gewoon goed uit te komen. Uh, we zitten wel met de haalbaarheid dat er een bepaalde uh, vierkante meters gehaald moeten worden. En, uh, maar goed, daar, ik denk dat dat goed mee uit voeten te komen valt. Goed, we nemen even de muziekje en dan gaan we eraan nog even door met de wadertoren. We ja. liever de tafel nog koffie? Lekker. Het plan is, wordt het plan. Er kan nog hier en daar geschoven worden. De watertoren wordt niet drie keer zo breed Meneer de Graaf, zelfs u zo graag zou willen. Of een nieuwe. Hij blijft wat hij is. En misschien een draaiend restaurant. is ook een wens. Ja.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 En dan wordt het echt leuk. Ja. Kunnen we nog over nadenken, maar ik wil niet iedereen. Als uh, je in in situatie stijgers krijgt. <laughs> hoe, hoe, hoe denkt, uh, hoe de, hoe denkt uh, uh, uh, Springtraaien Kees? Hoe denken jullie daarover? Jullie hebben nu een andere visie. Maar... Ja, nee, het, het, het, het is natuurlijk verworden na, tot het, uh, het symbool van, uh, van na de wederopbouw. Uh, en met dat enorme trauma dat de hele boulevard gesloopt is. Ja. En, dus ik snap ook die emoties die absoluut bij dit. Uh, bij dit het gebouw zitten en daarom. Ja, kan ik kan me voorstellen dat uh, ik ben niet helemaal met uh, met ko eens dat dat, dat het een heel goed idee is om daar nu echt een, uh, een attractie fire. van te maken. <laughs> uh, Waarom niet? Uh, nee, nee nou, het, Wel een attractie, maar ik ik. Het, het is een. Uh, is, het is het praktisch iconisch, moeilijk? Nee, dat is allemaal wat te doen. Uh, hij is sterk genoeg, maar ik denk. Uiteindelijk uh, is het ook een monument die je moet bewaren en het is wel een, een tijdsgeest van wat wat het geweest is na, na de oorlog Ja, maar in, in, die moet je dus ook in het, goed, het monument zit een restaurant ja, ja nou ja en nee, dat wordt uh, dat wordt nu een penthouse ja nou, dan nou ja. Moeten we moeten nog maar eens over uh, met de bewoners over praten <laughs>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 Bestemmingsplan wijzigen gaat niet over één nacht ijs. Nee, klopt. Hoe lang denk je dat daarvoor uh, nodig is? Want dat gaat, zal... de raad zal, gaat daarmee akkoord, anders had ze niet gekozen voor dit plan. Mm -hmm. Dus dat kan binnen een uh, normale tijd gebeuren. Hè. Er wordt een voorstel gedaan, het wordt aangenomen klaar. Dan wordt het erin aangelegd en dan komen de procedures. Ja, klopt. Die zijn lopende. Hoe lang? Uh, nou, het, het, we schatten in dat het, dat het hele wijziging tussen het bestemmingsplan om erbij tussen de 6 en de 9 maanden. En dan heb ik het er ook al over dat we echt bij de Raad van State uh, ja. na, er naartoe mm -hmm. moeten. Nou, dat is denk ik wel aannemelijk. Uh, dus wij schatten in dat dat tussen die 6 en die negen uh, maanden. Er zijn wel wat mogelijkheden om met de crisis- en herstelwet. Uh, om het te versnellen. Nou, en, maar dan goed, daar, daar moeten gemeenten ook wat, uh, wat over zeggen hoe zij dat, uh, hoe zij dat in gaan vullen. Over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 uh, daarnet ook weer herhaald hmm. En uh, we gaan daarmee in gesprek en, zou ik, als ik daar een beeld bij moet krijgen, zou ik dan hier aan de overkant een wit huis met een rode dak als hotel zien staan? Ja. Nou, die hoek, die kun je, als je naar het filmpje kijkt, kun je daar goed, goed kijken van welke hoek we dan over hebben. En daar kunnen ongeveer zo'n 20 hotelkamers in komen. En we hebben ook genoeg ruimte om parkeren, want dan gaat dan een aanzienlijke hoeveel parkeerplaatsen gaan we mm -hmm. naartoe. Ja. Dus je hebt dus ook 20 parkeerplaatsen nodig. Nou, die ruimte die die hebben wij in ons plan zitten. Dus dat kan heel goed uh, opgevangen worden. En dat geldt net als uh, aan de hoge weg. Uh, als daar mensen pensioen willen starten. Uh, we hebben het nu als woningen. Maar mm het -hmm. zou ook even goed uh, een pensioen kunnen passions. zijn. Ja, dat moet er wel in een bestemmingsplan zitten. Ja, dus dat zijn... Uh, als mensen dat heel graag willen... Nou, uh, dan, dan zouden we het aankunnen. Of we zouden die in het bestemmingsplan mee kunnen nemen. Dat dat een dubbel functie kan hebben. Zoals mm -hmm. dat ja. wel vaker gebeurt. Ja. Ja.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 O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 Vandaag, Vandaag ook.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 streets of fear.